with you, I was a millionaire Life of the party, handsome and debonair When I would leave without fail Eyes of the women would cling to my coattails When I was with you, I was a movie star Cameras would flash when I sprang from my car My accent was nearly authentic Every gesture was stray photogenic But the sun's up too long and the bed is all wrong There's sheet where your feet were in space where your face was I've forgotten What my place was But I knew I'm sure I knew When I was with you When I was with you I was a confidant, keeper of secrets for dandies and debutantes. They'd whisper to me their cherished infraction, and with a flourish, I'm sure I knew. Baby, I'm sure. Was with you. Ja, wat een prachtige nummer is dat toch, uh, mensen. Ja, dat, uh, ja, als je het naar Patje P Radio, voorheen Patje P Radio, dus uh, nou weten jullie het. Het was Steven Dunstan men, met nee When I Was With You. Oké, okay. hey Jacco, goeie avond. Goedenavond vanuit een, mag ik het zeggen, ja. zomers, uh, Veluwe. Ja, hier was het ook niet echt koud. Het was uh, ja, niet echt zonnig geweest hier in Den Haag. En, uh, maar het was wel aangename temperatuur. En het is de hele dag droog geweest ook hier. Dus het is vandaag uh, zaterdag 2 april 2016 tijdens deze podcast opname. Het wordt vanavond nog geplaatst via een, uh, in ieder geval wel een nieuwe archief. Uh, adres, maar dat kunnen jullie zien op Twitter. We plaatsen niks meer, uh, geen uitzendingen meer op Facebook. Maar het adres van de Twitter staat ook op Facebook, dus uh, wie luisteren wil, moet zich aanmelden bij Twitter. Dus... Ja, nou, het was hier uh, vanochtend leek het eerst nog heel fris. En uh, dacht ik bij mij eigen van, nou is dit nou die 19 graden die ze voorspeld hadden. Ja. Maar gedurende de middag uh, werd het toch lekker warm. Dan kon je zelfs die jas wel doen. Ja, het was uh, hier ook niet echt... Uh, ja, je moest wel een uh, jas aan doen. Het was zonder jas ook wel te doen, maar net ietsje vond ik dus voor mezelf dan te fris. Ik heb gisterenmiddag zelfs nog in de tuin gewerkt. Dus uh, ik heb wat uh, begroeiing, wat over de tegels groeide, weggeschoffeld. Ik heb de vlinderstruik gesnoeid. En uh, ja, ik... Uh, ik ben vanaf woensdag, je weet, een neef van mij is overleden. Ik ben woensdag naar de begrafenis geweest. En uh, ja, ik voelde me toch niet zo echt uh, happy, weet je wel. En toen heb ik nog een paar dagen uh, vrijgenomen. Met de toestemming van mijn werkgever. En uh, ja, ik was ook wel een beetje onder de indruk en zo van die begrafenis en zo. Dus uh, het was een prachtige begrafenis. En uh, we zijn zelfs. Uh, nog uitgenodigd door de familie uh, in zijn huis. En uh, ja, ik heb nog wat plaatjes gemaakt vanaf uh, de flat rondom uh, Den Haag Scheveningen. Ongeveer tien etages hoog. Dus die zou je op Facebook gezien hebben, die foto's. Dus, uh, zo woonde mijn neef dan. Een mooi uitzicht. Hij heeft er zes jaar gewoond. En uh, ja, dus uh, nou ja, ik heb dus, zoals je weet, dus donderdag en vrijdag uh, ook maar vragen gevraagd. En, uh, en ik ja, het zat al in mijn hoofd, weet je wel. Uh, ja, ik ben iemand, er uh, blijft dingen nogal uh, lang na in mijn hoofd hangen. En uh, ja, ik had helemaal geen zin om te werken, dus ik werd mijn baas opgebeld. Hij uh, voelde het meteen al, hij zegt, uh, hij het? Uh, dus ik zeg, ja, u wilt, uh, ik zeg, joh, mag ik vandaag en morgen ook vrij nemen? Maar zei, is goed. dat zegt, zie ik je maandag alweer. Dus het komt allemaal weer goed. Maandag ga ik weer gewoon werken. En uh, ja, ik, uh, ik las vandaag uh, op Facebook en op Twitter uh, hele nare berichten weer uit Molenbeek. Geen aanslagen, maar wel heftige rellen. Dat was, uh, ja jongens, wat is het, jongens? En na die aanslagen en dan weer rellen, jongens, wat is dit allemaal, jongens? Je bent geneigd om te emigeren, echt waar. Het is niet normaal wat er gebeurd is. Ja, als ik uh, ik, ik, ik, ik zit op Twitter en ik lees de tweets, zeg maar, en daarbij hoor je dat er veel geweld is geweest. En um, ja, uh, bij dat soort dingen gaat Twitter dan ook vaak lossen. Dan, dan, dan, dan zie je allerlei fietsen uh, voorbij komen, zeg maar. Maar dan zie je ook dat dat Rolenbeek dat dat, dat dat echt gewoon een ghetto is. En dat dat voor veel Belgen zelf gewoon een, een, een no-go area is. Waar ze gewoon niet meer komen. Waar, ook de, waar dus ook de politie gewoon uh, niet, uh, niet komt, zeg maar. En waar dus. Uh, van enige immigratie en, en die mensen die daar willen wonen, die willen ook absoluut niet uh, zich aanpassen aan, aan, aan België, die hebben gewoon die wijk geclaimd en gepakt zeg maar en zo. en die zien, uh, er staat ook gewoon letterlijk van, uh, die jongeren die zeggen ook letterlijk van waar moeten die Belgen in onze wijk niet? Ja ja, en als dan er soms moet je kijken, hoor je voor een racist uitgemaakt of voor een fascist ja, is... Gelukkig hebben ze hier in Den Haag zit de politie heel dichterop. In de Schilderswijk. En andere wijken waar ook uh, veel immigranten wonen. En uh, het is heel vervelend voor de immigranten en uh, voor de moslims die zich wel uh, netjes gedragen. Want die worden ook vies aangekeken. En het gevaar is dat die ook gaan radicaliseren doordat ze met de nek aangekeken worden. Want, uh... en, en het hier... Je voelt de spanning nee, overal hier. Dat, dat, dat de, de, de landelijke tv nieuwzenders en in dit geval die van België dan. Dus ook weer toch weer de, de, de politiek correcte kant kiezen. Ja, weet je wel, want, ja. want was die vrouw uh, ja. aangereden ja, ja. door iemand van, van de rechterkant, dan was dat breed uitgemeten in de in de pers. En en nu dat iemand blijkt te zijn. Uh, ...met een islamitische achtergrond... ...wordt dat volledig genegeerd dood. Het het daar, en dood? Wo het wordt gepenperd... Ge nou, dat is wel in de nieuws geweest ja, hoor... ...over die vrouw die in de pot is... Uh, ja, ...maar weet je wat het is... ...weet waarom die mensen zo uh, correct zijn... ...het zijn niet altijd naïevelingen... ...die, uh, die wegkijken... ...van uh, het interesseert me niet... ...en uh, zolang wij vriendjes met, uh, met uh, hun zijn... ...en uh, ze denken dan dat ze dan goed terechtkomen... Maar het zijn ook vaak de mensen die voor de correcte kant kiezen. Met, uit angst. En euh, ook onder de NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. Euh, waren een heleboel hè Die kozen voor de NSB. Omdat ze dachten dat de Duitsers We wel even zouden winnen. Of de nazi's moet ik eigenlijk zeggen. En euh, ja. Die oorlog heeft maar vijf jaar geduurd. En vijf jaar te lang natuurlijk. Maar ja. En ze zijn nog steeds eh, de boven het hoofd gehouden na de Tweede Wereldoorlog. Behalve de, de NSB-kinderen. De kinderen van NSB'ers. Die, eh, die hadden geen leven. Hè? En die hadden er geen schuld aan. Ja, hun ouders dan. Maar die zijn nauwelijks gestraft. Misschien een jaar gevangenisstraf gehad. En eh, er is niks mee gedaan verder hier. En de, dat, uh, dit gaat nu weer gebeuren. We krijgen echt een burgeroorlog. Ook in Nederland. Dat verzeker ik je. Binnen een jaar... ...staat Nederland in brand. En niet alleen Nederland, heel noordwest europa ...gaat... Uh, ...ja jongens, ik... Uh, ...oké, okay, ik... Uh, ...zullen we het afsluiten, dit onderwerp? Ja, het okay. laatste wat ik apart wil, ja? wil, wil zeggen is dat... ...wat ook wel weer opvalt is dat die twee gastjes ...die amper 18 zijn... Uh, ...weer in de speksplit nieuwe Audi rijden. Ja. Heel apart. Je nee, praat over een auto van... Ergens tussen de 60 en 80.000 euro. Twee gasties Die waarschijnlijk dus 0,0 werk hebben. Hmm. Maar weet je wat dat is? Dat speelt extreem recht zo in de kaarten. En die wil ik ook niet. Die wil ik ook niet. Ja. heeft er ook afstand van genomen. S hebben ze duidelijk uh, kenbaar gemaakt. En. Uh, ja ik. Uh, ben geen lid van een soort. Bedoel, zo bedoel ik ook niet. Maar ik volg Pound. Uh, ik volg uh, post online en ik volg uh, de rechtse media een beetje nou, uh, wat me wel opviel dat, over die, uh, dat de SP niet alles steunt hè, wat, uh, wat links hier in Nederland uh, dat is me echt opgevallen de SP uh, tot zekere hoogte meegaat met de correcte club maar niet met alles, dat is me echt opgevallen want heel veel uh, PVV stemmers hebben vroeger op de SP gestemd. Wist je dat? Ja. Maar ja, weet je wat het is? Tussen links en rechts zit maar een hele dunne lijn. Hè? Ik zal niet zeggen dat de SP extreem rechts, uh, links is. Dat uh, zijn ze wel geweest vroeger. Maar het uh, zijn toch mensen bij de SP... die, uh, die best wel uh, bereid zijn om uh, nek uit te steken... Zijn heel actief met van alles en zo. Ik bedoel dan in de goede zin van het woord. Hè? Voor Sociale rechtvaardigheid en zo. En er zijn er bij die zeggen ook: van jongens, tot hier en niet verder. En uh, ja, en uh, ze gaan toch niet zo ver als uh, GroenLinks en uh, de Partij van de Arbeid. Nou, die houdt nog maar acht zetels over als het uh, nu verkiezingen zouden zijn. Dus. Er blijft maar weinig van de van PvdA over, gelukkig. Ik hoop alleen dat D66 en GroenLinks nog in elkaar donderen. Maar uh, goed. Maar we gaan dit onderwerp afsluiten. We gaan er een gezellig uh, leuk uurtje van maken. En uh, heb jij nog een, uh, iets, een leuke, uh, iets leuks meegemaakt van de week? Of uh, weet vandaag, ik het. Uh, vandaag. Vertel. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb lekker tussen de lammetjes gestaan. Hé. Hey. Nou, uh, ah, het lente hè. He foto's gemaakt en uh, die uh, heb ik op mijn Facebook en komen nog op, uh, op mijn Twitter-account en dergelijke en zo. Okay. Dus uh, ja, van Lammetjes, hartstikke leuk, heel lief om te zien. Zo schattig. Ja, dat, uh, dat is leuk, joh. Ik vind, ik geniet elk jaar weer als de lente begint en het is mooi weer. Ik geniet daar elk jaar weer van. Elk jaar en het verveelt nooit. Als ik zie dat de sneeuwklokjes en de narsjes zo uit de grond schieten. Dan heb ik zoiets van, hè, die klote winter is eindelijk voorbij. Want voor mij hoeft de winter niet zo hoor. Ik vind de kerst gezellig, hartstikke leuk. En, maar eh, voor de rest vind ik de hele winter helemaal niks. Al die donkere dagen, ben ik blij dat, dat het al een uur later of een uur langer licht is s avonds. Eh? En dat halen we s' ochtends wel weer in. En dat het een uur later licht wordt. Dat wordt uh, het is nog ook op kwart over zeven alweer licht, geloof ik, uh, van uh, deze week. Want uh, is, uh, ja, de, winter, of de wintertart is alweer bijna een week voorbij. Hè? Ja, dus, het is uh, uh, wel lekker ja. zo dat langer licht. Ik vind ja. ik niet? Voor ja. ja. mij hoeft dat nooit meer teruggedraaid te worden. Nou, voor mij mag het het hele jaar door zomer en lente zijn. Echt de ergens op zich heb ik ook geen hekel aan. Vind ik ook wel een prachtig seizoen. Maar de winter. De winter, ik moet daar niks van hebben. Het is om de winter het is ook te slaap. Eigenlijk wel ja. Jammer dat we geen, uh, winterslaap. geen, geen winterslaap hebben, hè? Dat, uh, dat scheelt ook voor het milieu voor mij een hoop. En misschien vergeten de mensen dat er oorlog is in sommige gebieden, dan vergeten ze dat en dan gaat alles weer vredig verder. Nou, dat zal mij wezen, toch? Dan heeft de mensen tijd tot bezinning in die winterslaap. <laughs> ja, in maar het is uh, in ieder geval uh, lekker rustig. Ja. Dus ik zou zeggen muziekje. Nou, dat wou, was ik eigenlijk, was ik het net van plan een muziekje even kijken. En uh, ja, en weet je wat het is, weet je? Het fijne vind ik van het voorjaar, uh, het fijne van het voorjaar vind ik dat, uh, het is langer licht natuurlijk, uh, alles staat in bloei, maar de mensen zijn al, ook weer wat, uh, wat vrolijker weet je. Maar oké, okay, we gaan nu een liedje draaien en het nummertje wat we gaan draaien, dat, uh, dat is van Dave Imbannon en dat heet. La linea, hier komt ie. Doet hij het toch, doet ie het toch. Maar wat dat van Dave Inbanon met het nummer, uh, een prachtig nummer dames en heren. En dat heette, hoe heette die ook, uh, ja. Oh ja, La Linea. Ha La Linea, ha La Linea, ha, ha, ha. La Linea. ha, ha, ha. Ja, ja, ja, ja. Oh, uh, uh, uh. ja. ja. Ik zal, ik zal je eens wat vertellen. Ja. Uh, hoe, hoe dat werkt. Je, je hebt hier om de veluwe meerdere schapen kunnen slopen. Hè? Mm -hmm. En dat zijn allemaal. Uh, kuddes, zeg maar. die voornamelijk door staatsbosbeheer. en natuurmonumenten. Uh, gerund worden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, we hebben hier toevallig dan net een nieuwe, een nieuwe schaapscherm. Mm -hmm. En. Uh, die doet zijn werk dan, maar dat, dat, dat, een hoop mensen die uh, romantiseren dat soort werk heel erg, hè. Ja. Die, uh, die, vinden, dat, uh, die vinden dat ontzettend mooi en uh, die denken dat dat uh, geweldig leuk werk is. En, en er zitten natuurlijk ook hele leuke kanten aan. Uh, wat die mensen vaak dan vergeten natuurlijk, is dat die herden daar ook in de winter lopen, in de stromende regen. Uh, zeg maar, ga ja. je ook niet met die schapen, want die schapen moeten naar buiten en die ja. heiden die kort gemaakt worden. Want daar, daar zijn ze voor, die heiden kaal te vreten, om omdat gras tussen de hei uit te vergeten en onkruid tussen de hei uit te vreten, zeg maar, dat is waarom ze daar lopen. Ja. Volgens, het probleem is altijd, uh, en er gaan nogal eens kudders over de kop, dat het financieel niet rond te krijgen is. Oké. Okay. Zeg maar, want, uh, ja, die schapen hebben onderdak nodig, dat kost geld. Ze hebben voer en water nodig. Dat kost geld. Uh, ze komen één keer per jaar moeten ze uit hun vacht. Dat kost geld. En Het probleem is, aan de ene kant wil dus de gemeente uh, die wil daar niet aan meebetalen. Zeg maar. Nou. Dus die, die, steun, die steunt niet met een, uh, met een bepaald bedrag, maar aan de andere kant. Stellen ze er dan wel weer allemaal eisen aan? Ja, ja. En ik vind dat. Dat maar het is toch. Ik ben een beetje bouwzon, ik vind ja. dat dus niet kloppen, zeg maar. Het is toch van cultuurhistorisch historisch belang ook? het, het lijkt me dat ja. inderdaad, uh, zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook, ze, ze, ze, ze, ze, ze sturen wel schoolklassen daarheen. En dat die herder dan met hond en schapen op kan draven en een verhaaltje kan afhangen over het gebied en over de schapen en alles en zo. Dat wil de gemeente dan wel weer. Je ja, de ja. En de gemeente wil wel weer van allerlei activiteiten mm -hmm. en, en, en, en open daar dingen, waaraan dat, dat bedrijf, want het is eigenlijk gewoon een bedrijfje, daar moet je allemaal wel aan en doen. En strenge regels natuurlijk, milieu eisen en, en al die andere dingen. Uh, ze stellen dus ontzettend veel eisen. Uh, maar aan de andere kant, als, als, als het even moeilijk is, en zeker in de winter zijn de voedingskosten heel erg hoog, en dan moet er toch ook nog iets van verwarming in de stal, hè? Uh, dat, dan uh, dat geven ze niet thuis. Ja, zo raar, ja. Dat, sorry, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ik denk dat dat ook mensen. Ja ik, dat vind niet het, in uh, ja, ik vind het er wel naïef, ja, want ik bedoel, uh, ja, jongens. Uh, ik denk wel, bij mij. Eigen... Waar gaat dit allemaal over, weet je? Kijk, ja, hier in Den Haag hebben we. Uh, ja, ik heb het allemaal van nabij mee mogen maken vanwege mijn werk. In het centrum van Den Haag, de Grote Marktstraat. Hebben ze toen opgeknopt een aantal jaren geleden. Ze hebben dus allemaal mooie nieuwe tegels uh, uh, gemaakt. En ze willen daar uh, de Haagse saint willen ze ervan maken. Nou ja. De Haagse Grote Marktstraat is niet zo heel groot. Misschien 400 meter of zo. Maar dat is het. Je hebt dan nu nog wel een mooie binnenstad wel. Maar het is niet zo groot als de oude binnenstad van Utrecht bijvoorbeeld. Dat is veel groter dan dat kleine binnenstadje van Den Haag. Alhoewel Den Haag veel meer inwoners heeft dan Utrecht met zijn 200.000 inwoners. Die heeft een veel grotere historische binnenstad dan Den Haag. Terwijl Utrecht veel kleiner is qua inwonertal. En het mooie is, nou hebben ze in donderdag, ik ben er niet heen geweest, maar donderdag uh, hebben ze dan een uh, opening gehouden. Ze hebben nieuwe kroonluchters uh, opgehangen aan de grote marktstraat. Het zijn mooie kroonluchters. Die hebben wel uh, een heleboel geld gekost. Hoeveel weet ik niet meer, maar uh, ja, het mag wat kosten, weet je wel. En, euh, nou ja, je weet dus dat ze aan het Spuiplein bezig zijn met, euh, met het cultuurpaleis te bouwen. Althans, hij staat er nog niet, maar ze hebben wel de voorbereidingen allemaal. Ze hebben het, het ministerie van Justitie euh, gebouwd en dat ding daarnaast van de buitenlandse zaken is, dus daar zijn ze aan het ombouwen tot woningen... En dat kost ook miljarden en dit en dat. En ze zeggen wel, raad, dat wordt we allemaal weer terugverdiend. En wij mogen dan in de buidel tasten, weet je, nou valt de gemeentebelasting hier, vind ik best wel mee. Uh, als ik voor mezelf spreek. Want als je de regionale belasting voor de provincie en de waterschappen is duurder dan de gemeentebelasting, hoor, hier in Den Haag. Voor Zuid-Holland heb ik het dan over, hè, de regionale. De waterschappen, noem maar op, het water moeten we, ik snap het wel, de dijken moeten onderhouden, het water moet schoon en uh, dergelijke. Iets van meer dan 40 euro per maand. En de gemeentebelasting is iets omhoog gegaan, ook uh, bijna 40 euro. Nog even de betaal voor de regio, nog meer als voor je eigen stad. Weet je wel? Ja. En uh, ja. En dan betaal je nog een heleboel hondenbelasting, 111 euro voor één hond, en voor twee 200, honden voor 200 betaal je bijna 200, of nee, 300 euro bijna, 289 euro geloof ik, als ik het even snel bereken. Dat denk ik, jongens, jongens, heb je twee honden, en dat kost nog duurder dan de gemeente en de provinciale belasting bij elkaar. Dat is toch uit buiten rij. Een automobilist zonder hond is goedkoper uit. Dan een hondenbezitter met twee honden. Eén hond zeg ik 111. Ja ik vind het ook geld. Maar dat vind ik dan nog meevallen. Maar voor twee honden. 289 euro. Wat is toch potverdrie toch niet normaal meer jongens. En uh, ja. Uh, uh, sommige wijken wijk, die zien er niet uit. Ik zal geen namen noemen. Maar. Dat er wordt weinig aandacht aan besteed. Nou proberen ze hun best te doen. Dan hebben ze hier in de straat bijvoorbeeld bij mij. Gegaan, in de laakkwartier, Hebben ze nieuwe bomen willen ze planten. Hebben ze die oude bomen eruit gehaald. Nou toen hebben ze eerst die bomen weggehaald. En vlak voor de Pasen. Zond alles opgebroken. stonden dus de, de stenen los. En uh, weet ik veel wat. Met Pasen. Nou, nou hebben ze het nou vandaag helemaal afgewerkt. En ik denk dat maandag of dinsdag de bomen worden geplant. Dan zit ze wel in de rotzooi met Pasen. Ik denk waarom hebben ze dat niet een maand eerder gedaan. Of na de Pasen. Dan zit ze met de Pasen met de rotzooi. Nou dat is nou typisch de gemeente Den Haag. Die hebben gewoon scheit om de burgers. Ze willen wel een mooie binnenzat, Ja, voor de toeristen en voor die hoge metoten die, die bij, uh, bij internationale gerechtshof werken of andere internationale instellingen. Maar dat doen ze niet voor Jan Lul met de pet hoor, die in Den Haag woont. Weet je al. Hè? Dus uh, dikke middelvinger voor de gemeente Den Haag. Wat dat betreft. Dus uh, wat dat betreft is Den Haag net zo corrupt en net zo kut als de gemeente. Waar jij woont. Ja, en dat is zo, dat uh, zo dom. Van een gemeente hoef je niet te hebben. Nee, uh, zeker niet. Zeker niet. Als, uh, als, als je het dan toch over gemeente hebt. En, uh, um, wij hebben hier uh, overal ondergrondse containers. Ja, bij ons hebben ze dat ook. Uh, en uh, je krijgt gewoon een... Uh, dat is het raar aan dit verhaal wat ik nou heb heb. Je krijgt dus een pasje. En in de pas, op de passie is in feite een unieke code en die vertegenwoordigt jou. Dus dan weten ze precies wie, wanneer, hoe laat uh, die zak heeft aangeboden. En dan weten ze dus aan het eind van het jaar ook exact. Hoeveel van de uh, zakken jij hebt aangeboden. Hmm. Moet je dat ook apart betalen ook? Of, uh, dus, hebben dat, jullie, zit of, gemeente, dat zit dan gewoon hmm. bij de gemeentebelasting. Oh, dus je hoeft niet doen. per keer te betalen als je zak erin nee, pleurt? Nee, nou, okay. zit die afrekening gewoon met de gemeentebelasting. Oh. Maar, de gemeente maar in Soetermeer hebben ze ook pasjes, net als bij jullie. In Soetamer, ja. Maar dan moeten ze per zak betalen. Nou, of, maar, nou komt, nou, nou, ja. maar nu komt dus, nou komt dus het rare verhaal. Ja. Dat pasje houdt dus exact bij hoe vaak jij een zak aanbiedt. Mm -hmm. Hoe vaak jij er een zak in dient. Nou dan zijn er mm -hmm. twee problemen. Ja, privacy. Je je, je je ja, dat is ook een probleem, maar hoe heet dat? Je krijgt een rekening waarop de gemeente dan een schatting heeft gemaakt. Die heeft gewoon een heel blok van huizen gepakt en het gemiddelde aantal zakken berekend. En dat valt misschien veel hoger uit dan wat jij op jaarbasis inleeft. Maar nou, dat kan kloppen. Kijk, wij wonen in een deel toevallig waar ook veel complete gezinnen met kinderen zitten. Hmm. En, die, en wij zijn maar met z'n tweetjes, dus die gezinnen ja. die, die bieden uh, zeg maar, per maand wel drie of vier zakken meer aan dan wij. Ja, ja, ja. Kijk, dus, dus ik, ik heb dus ook zwaar mee ge uh, zwaar gemaakt daarop, zeg maar. Uh, ja. En dan kreeg ik dan van de week bericht van, ik zeg, want dat klopt dus niet. Ik zeg, je houdt exact bij hoeveel zakken ik aanbied, ik zeg, daar zie ik al een probleem in. Ik zeg, maar dan in ten tweede, ga je dan dat exacte bedrag, ga je, dus, ga je me dus niet rekenen, je gaat me dus, je gaat dus uh, een schatting maken, waardoor je me meer gaat rekenen. Ja, je, ja. hebt toch, je, hebt toch, je hebt toch de cijfers, je hebt toch het exacte aantal, dan laat je me toch daarvoor betalen. Nou, nou maar komt, nou komt dan komt er nog een ander probleem, het exacte aantal klopt niet, want die containers, die zitten heel vaak vast, of zitten vol, zeg nou. maar, mm -hmm. want één zo'n container bestaat in een heel groot gebied, dus als die leeg is, dan zit die gewoon na drie dagen alweer vol, dus je moet altijd kijken van, oh, uh, uh, is die uh, vandaag gelezen, zo gauw als die gelegen is, dan gooi je gauw je zak erin, ja, mm -hmm. die, dus dat moet je al in de gaten wat, wat zeggen ze dan, in is geneerlijk. ja, maar als, als jij uh, je pas gescand hebt, maar hij zit vol, dus de container gaat niet open, dan rekent hij dat niet mee. Ja, dikke lol, dat zit helemaal niet in die techniek in. Ja, dat is uh, een beetje krom. Dat, ja. dat, dat, ja. dat, dat rekent hij wel gewoon mee. Dus ja. hij rekenen ons uit op, ik weet niet hoe, iets van 68 zakken, Nou, Dat, dat hebben wij dus niet op jaarbasis. Weet je hoe ze dat in meer hebben gedaan, hè? Uh, daar hebben ze ook ondergrondse containers met een pasje in. Den Haag is het gewoon, maakt het niet uit, daar betalen gewoon een vast bedrag. En dan wil je 100 zakken erin gooien, dat kan gewoon in Den Haag. Dus, maar in Zoetermeer, hier vlakbij, daar hebben ze uh, ook een pasje en of het nou uh, een zak is met uh, 10 kilo of met 6 kilo. Het maakt daar niet uit, je betaalt daar per zak. Dus wat moet je daar doen als je in Zoetermeer woont? Dan moet je je zak helemaal vol stampen, zo vol mogelijk. Goed dichtmaken. En uh, dat het dan wel past natuurlijk in die container. En uh, dan betaal je per zak, wordt het afgerekend aan het eind van het jaar. Vind ik wel iets eerlijker dat systeem in Apeldoorn. Maar in Den Haag betaal je gewoon een vast bedrag en dan eh, al ga je er 30 zakken in of 200 zakken het blijft gewoon één bedrag maar het nadeel is dat er ook mensen zijn in sommige buurten, het zal niet overal gebeuren maar dat ze daar allemaal eh, rotzooi omheen doen omdat als die bak vol is of, of dat het er niet in past dat ze gewoon grof vuil er neerzetten dan wordt het best wel aangepakt hoor als ze het zien en, ze, en je wordt betrapt dan krijg je best wel een forse boete maar ja, het heeft toch ook wel een beetje zijn nadelen, weet je. Maar we hebben hier in de straat nog geen ondergrondse containers, we gaan ze wel krijgen. Maar ik heb liever gewoon een vuilniszak of, of zo'n klikopak voor de deur hoor. Want dat is één keer in, het, in, in de week komen ze langs. En dan heb je voorlopig een week lang een schone straat wat dat betreft. Vroeger kwam de reiniging twee keer per jaar tot de jaren tachtig toe. En toen met die bezuinigingen in de jaren tachtig, toen werd het één keer per week. Maar ja, twee keer per week was toch beter geweest. Het kost wel wat duurder. Maar daar is je boer toch wel wat schoner. Maar dan moet ik ook zeggen dat grofvuil wel, wel gratis is. Als je eens één keer in de maand kan je grofvuil neerzetten. Of tenminste, nee, dat was vroeger zo. Nee, je moet bellen geloof ik. En dan zeg je ook, grofvuil, kan we ze ophalen? Dan hoef je niks extra voor te betalen, behalve als het puin is puin, steenpuin en zo, weet je wel dat soort dingen en ze hebben twee keer per jaar een takkenroute er worden takken opgehaald, dus als je een boom snoeit of struiken dan, mag je hem, uh, dan wordt dat aangekondigd via je e-mail of wat dan ook dan kan je dat lezen op de website van de gemeente daarna. dan kan je ergens in april en in oktober kan je dan je takken, uh, moet je dan wel goed netjes uh, binden en die mag niet te lang zijn, moet je dan binden met een touw en dan kan je dat aan de straat zetten en op die bepaalde dag wordt het allemaal uh, kosteloos, tussen aanhalingstekens, opgehaald. Dus wat dat betreft is dat, dat vind ik dan ook wel, wel weer netjes geregeld van de gemeente. Ja. Dus. Ik, vind het dus, uh, ik vind het dus heel raar dat gemeentes het op dat soort uh, manieren doen. Plus dat... Um... Uh, toen het, voordat, voordat het systeem geïntroduceerd werd, zeg maar, ja. uh, zei iedereen al van, uh, nou, euh, euh, eerder, eerst had je, laat ik het zo zeggen, wat ik eerst, wat ik eerst hadden we gewoon op iedere hoek een groot, hele grote container staan. Gewoon met zo'n klep, die kon je open en dan kon je gewoon erin gooien. Ja, zo'n bovengrondse bak, zeg nou, maar. Gewoon zo'n ja. bovengrondse bak, daar ja. kon je echt alles in flikkeren. Mm. Natuurlijk, dat, dat levert dat er best wel uh, een hoop afval op, zeg maar. Omdat als je mensen niet laat betalen per kilo, dan, dan, ja, dan, dan, gaan ze ook, dan maken ze daar ook dankbaar gebruik van. Dan ja, en dan pleuren ze het ernaast. Ja, ik, ik, Want dat kost niks. Ik heb een tijdje bij een in een wat, ja, moet ik zeggen, moet zeggen, ja, as, asocialere buurt gewoon, laat ik het zo maar zeggen, zo is het mm -hmm. gewoon. En um, ja, nou ja, daar, uh, uh, daar, daar hadden we echt zo'n hele batterij van de bovengrondse te bakken. Mm -hmm. En uh, daar zag je dus ook dat we echt vooral in de avond en, en heel, heel laat op de avond dan dat daar dus gewoon uh, auto's heen kwamen... en donderden daar van alles in... maar ook van alles ernaast. complete bankstellen, koelkasten... Ja, hier in. ook. Ja. Want, het, want het stond mooi achter de flat... Dus je, en, en aan de andere kant stonden bossen... en daarachter lag water. Dus uh, je kon compleet onzichtbaar... dumpen wat je dumpen wou, zeg maar. Nou, dus daar werd, daar werd dus ook... Uh, daar werd er dus ook dankbaar gebruik van gemaakt, zeg maar. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, uh, ja, dus, dus, dus ik, snap, ik snap, aan de ene kant snap ik best uh, waarom ze hiervoor uh, gekozen hebben, zeg maar. Maar uh, we hebben van het begin af aan, dus dat, dat brengt wel met zich mee dat er veel gedumpt gaat worden ja anders ze ervoor moeten betalen apart ja, ja. Juist. nee daar dat ben ik met je eens betalen. en nou nee, dat zagen we allemaal verkeerd dat was niet zo nou, ja. nou ik kan je, tellen, kan je vertellen dat ik, uh, ik uh, als ik naar mijn werk ga dan kom ik veel door het buitengebied heen zeg maar uh, weilanden en bossen en zo en je ziet echt veel vuilniszakken en afval liggen nou weet je ook ja dat, weet je dat vind ik hier ook hè dat uh, uh, kijk, we hebben wel zo'n handhavingsteam dat is zeg maar, uh, ja het is geen politie, maar ze hebben wel ze mogen wel boetes uitdelen en uh, ja, dan hebben ze pas geleden, vroeger kon je gewoon met je met je pinpas kon je dan uh, parkeren bijvoorbeeld hè? en dan kreeg je, je een bonnetje in, dat doe je dan achter je raam en uh, maar nu is het zo, dan moet je je kenteken invoeren en, uh, en als Klik je aan hoeveel, uh, hoeveel, hoe lang wil je parkeren. Dus per dubbeltje is het zeg maar 8 minuten, ik zeg maar wat. Nou, bij ons uh, dan is het 1,70 euro per uur in, uh, waar ik dan woon. En, uh, en het centrum 2,20. En dan moet je je kentekennummer invoeren. En zonder dat je je pincode hoeft in te voeren, wordt het zo van je rekening afgehaald. Maar ze weten wel waar je geweest bent. Kijk, als je bijvoorbeeld... ...ik zeg maar wat ergens heen gaat dat niemand mag weten... ...en je zet je auto bijvoorbeeld... ...stel nou voor je gaat naar de hoeren, laten we dat gewoon, gewoon openen... Eerlijk ...je gaat vreemd, je gaat naar de hoeren... ...je zet je auto in de buurt, nog niet eens in die straat zelf... ...we weten hun, het staat niet op je bonnetje, ook niet op je afschrift... ...maar hun weten waar jij geweest bent... ...en dan kan iedereen gissen, nou het is, je bent wel in de buurt... ...van daar en daar geweest. Ik, ik zal je nog sterker vertellen... ...ik reed een keer over de weg. ...toen reed ik ze over... plein heen... ...en er zat bij het stoplicht een collega naast me. En toevallig in die buurt... ...daar zit de Geleenstraal, dat is een hoerenbuurt. Hij zei... ...ja, je gaat zeker naar de hoeren hè? sowieso? Hij zei... ...ja, je rijdt al die richting op. En wat doe jij hier dan? Hij zei gelijk niks meer... Ja, en dan zal elkaar heen gaan, wat gaan jou dat aan, weet je wel. Hebben ze gelijk al. Dus ja, kijk, de gemeente heeft er geen belang bij. Wat zijn, dat interesseert ze toch niet? Daar gaan we niet om. Er zijn duizenden mensen die parkeren. Maar ze wisten het wel weer, zeggen ze. Die gegevens. Maar wat gaat hun dat aan? Waarom moeten hun mijn kenteken weten? Omdat ze ook kunnen zien waar, welke straat ik heb geparkeerd. Want uh, ja, eh... Uh, is dat uh, voor de terrorismebestrijding? Is het uh, bij wijze van spreken om, om om te zien van hoe druk het in zo'n. Uh, maar waarom moeten ze me kenteken weten? Ik bedoel, als ik uh, kijk, ik snap wel die, die betaalde mate waar je munten muntjes in moet gooien. Dat het een gedoe is. En dat die dingen ook weleens werden leeg geroofd. Oké, okay, dat ze dan met een bankpasje moeten betalen, kunnen ze toch wel achterhalen waar je, als ze bijvoorbeeld een misdadiger zoeken en ze weten, hey, hij heeft toen het toen afgerekend via die, die bankrekening en ze kunnen al de nummers zien, oh hij heeft in die drie straat eh, geweest kunnen ze je ook achterhalen waarom moet ik dan mijn, mijn kentekennummer invoeren weet je ja. dat vind ik allemaal zo raar allemaal, ik vertrouw ze voor geen honderd nog geen tweehonderd nog geen duizend, nog geen voor zelfs voor een of voor een miljoen ik vertrouw ze voor geen meter, ik vertrouw bijna niemand meer. Er zijn maar weinig mensen die ik nog vertrouw, en zeker de overheid niet. Nee, de overheid zou niet zo anders dan ik niet. Nee, muziek? Of ik ziek ben? Muziek. Oh, muziek? <laughs> Tuurlijk, we hebben hier meer verhaal met oh, bring Me Closer. Me Closer. Nou, dan gaat ze er heen lopen zingen, die kutzangeres. Sorry, meisje. Maar uh, uh, hier heb je een drankje, neem maar even een slokje bier, schat. Kom, even. Oh, dankjewel. Ja, gaat ze nog boeren ook. Nou, opnieuw, uh, ja, nou, nu mag je zingen, schat. Kom maar, één, twee... 2... er meer van, met uh, Bring Me Closer. Oh, ja. Hé, hey, uh, Jacco. Oh ja, Jacco is nog eventjes in de keuken met zijn vrouw even drinken, wat drink halen en wat met zijn vrouw aan het praten. Uh, ja, we hebben april. Dat is, uh, dacht ik woensdag of zo, hè? Dacht ik. Dan gaan we stemmen. Hebben we hebben een referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. Ja, oh jongens, dan zullen jullie denken... Oh god, gaan ze dat bij Patje Per Radio er ook over hebben? Ja, ja, nou jongens, ja, we gaan het hebben over het associatieverdrag met de Oekraïne. En bijna de helft van de bevolking weet geen eens waar het over gaat. Sommigen die zeggen zelfs, ik weet niet op welke partij ik moet stemmen. Nou, je hoeft helemaal niet op een partij te stemmen. Helemaal niet. Je stemt gewoon, ja of nee, ben je voor het associatieverdrag dan stem je nee ben je uh, uh, tegen het associatieverdrag dan stem je ja, toch? ja, zo zit het in elkaar dus ben je voor het associatieverdrag moet je nee stemmen ben je tegen het associatieverdrag moet je uh, uh, ja stemmen dus tegen ja voor nee, toch? zo zat het toch uh, Jacco? ja hè ja, oh, Jacco is nog even bezig. Dus ondertussen hou ik jullie even Het is lekker in de maling. Dus ben je voor het associatieverdrag met de Oekraïne? Dan moet je nee stemmen. Ben je tegen het associatieverdrag? Dan moet je ja stemmen. Je, je, je mensen, jullie weten het, hè? Jullie weten het. Dus uh, zo werkt het ongeveer, toch, uh, Jacco? Ben je er al? Nee? nou goed. Ik zal jullie uitleggen de, de, de, de associatieverdrag met de Oekraïne. dat betekent dat de handel eh, drijven met hun, dat we eh, eh, dat ze ze worden in ieder geval geen lid van de Europese Unie. Dus zeggen ze? Nou ja, dat, je weet wel, we zijn al vaker door de politici in de maanden genomen. Dat betekent over tien jaar dat ze gewoon lid zijn van de Europese Unie. En het is een instabiel land, want ze hebben oorlog met de separatisten. Nou ja, als je met zo'n land gaat inmengen en bij Europa gaat halen, dan wordt het sowieso oorlog met, uh, met de Rusland natuurlijk. En dat wil natuurlijk niemand. We hebben al oorlog met de extremisten van IS. Dan willen we ook geen oorlog met de Russen erbij. De associatieverdrag met de Oekraïne. Ga jij nog stemmen, Jacco, uh, woensdag? Ja, wij gaan hier gewoon stemmen. Ja. Nou, dat betekent dus, als je voor bent, moet je tegenstemmen. Nee, dus. En ben je tegen, dan moet je ja stemmen. Of was het nou andersom? Als je tegen een associatieverdrag bent, moet je nee stemmen. Oh, oh ik heb de luisteraars uitgemaakt dat ze dan voor moeten, of, of ja moeten stemmen als ze tegen zijn. Nee. Oh, oké, okay. dus als je een tegen bent, dan moet je nee stemmen. En als je voor bent, moet je ja stemmen. dus. Oké, okay, oké. Als okay. je tegen bent, dan moet je nee stemmen. En ja? als je voor bent, moet je ook nee stemmen. Oh, dan moet je ook nee We gaan stemmen. Je eigenlijk alleen maar nee stemmen. Ja, een blanco stemmen uh, is ook niet, geen optie. Maar ga zeker stemmen. Ook al, ook al ben je voor of tegen, st kom stemmen. Want als ze aan de 30% of meer komen, dan, dan, wil, uh, ja, dan wordt er wel over gezoebad in de Tweede Kamer. En het is nog niet zeker, natuurlijk, of ze dan alsnog, want ze hebben wel alvast de handtekening gezet hè, een tijdje geleden. Maar dan wordt het er misschien wel over bekonkeld. Maar de kans dat het toch doorgaat, het is groot. Maar dan weten ze in ieder geval dat de bevolking gewoon tegen is. Of misschien wel voor. Maar ik ga sowieso tegenstemmen. Want ik vind Europa groot genoeg. En je kan ook zonder associatieverdrag handel drijven met de Oekraïne. Zonder dat we oorlog krijgen met de Russen. En dan krijgen we toch wel oorlog. Niet met de Russen misschien, maar we zijn trouwens al in oorlog, niet met de Russen hoor, maar we zijn al in oorlog, toch? Kijk, maar we zijn in Brussel, in Parijs, maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar mensen, jullie moeten zelf weten of je voor of tegen stemt, maar ik stem in ieder geval tegen, dus nee vul ik in. Aanstaande moest ik voor het associatieverdrag uh, uh, met de Oekraïne. Maar en, uh, Jacco, ga jij stemmen? Um, ja, ik, uh, wij gaan tegen, wij stemmen dus Oké. Okay. Oké, okay, nou, mevrouw die gaat niet stemmen, want die interesseert het niet. Oké, okay, dan ga ik alleen stemmen. Nou, ah, ik stem voor haar. Maar ik ga ook tegenstemmen, hoor. Jazeker. Dus, um, maar... Want we zijn nog zo vaak in de maling genomen dat het zoiets een tuig in het binnenhof. Eh, dus eh, ik stem zo en zo tegen. Ik heb ook tegen de euro gestemd toen de tijd. Nou, daar hebben ze toch door laten gaan, dan zal dit ook toch wel doorgaan. Maar dan heb je wel kans dat ze misschien een uitgeklede versie. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Tegen... En als u voorstemt, luisteraars, oké, okay, dat moet u zelf weten, dat bent u allemaal vrij. En daar is een referendum voor, een democratie. Ja, een referendum is het meest democratische kiessysteem wat er is. Dat hebben ze in Zwitserland en dat werkt al jaren prima daar. Als jij dus... zegt van ik wil graag uh, miljoenen daarheen sturen, inclusief mijn eigen pensioen. Dan moet je vooral voorstemmen. Ja, precies. Want dan precies. wordt je grootste wens wat de waarheid en gaat je de helft van je pensioen... Uh, die gaat naar de Oekraïne toe. ja. ja. ja. En al die luigen, als je zeggen, nee hoor. Well, Rutte die zegt van, nee hoor. Ze gaan lid van de EU, dat willen we zelfs niet. Nee hoor, dat is niet waar. Werden over tien jaar dat de Oekraïne lid is van de EU? Werden, werden. En niet dat, dat ik bang is. ben voor de Russen hoor. Want wij zijn beter bewapend dan zij. Maar ik hoef geen oorlog. Maar ik bedoel... Ik heb er niks mee. Ik vind Europa al groot genoeg. Ik vind Europa eigenlijk al veel te groot. We hadden het lekker bij tien landen moeten laten. Wat ook Griekenland er niet bij moet hebben. Maar goed, ik bedoel, we hadden er liever een... helemaal geen... Ik ben op de Britten die dus Ja, man. Zijn... Nou, daar zijn Australia... ik ook tegen, hoor. Ik ben zijn... tegen EU. Ik ben wel voor Europese samenwerking, dat wel. Ik wil, ik wil er wel uit. Maar ik wil er ook uit. Ja... Stopt er ook lekker uit hoor. Wat ik ook mee kan leven is een afsplitsing. Nou, weet je wat ik wel vind? Ik vind, je kan ook... Uh, uh, ...bijvoorbeeld kijken... ...als je nou bijvoorbeeld... ...kijkt, we hebben al een NAVO. Ja? Dus waarom moeten we een militaire samenwerking hebben met de Oekraïne? Want dat staat ook in het verdrag. Waarom? We hebben toch een NAVO. En ik vind een NAVO heeft het recht... ...om een niet-NAVO-land... Uh, uh, ...te helpen als ze bezet worden. Want dat hebben ze toen... In de Tweede Wereldoorlog ook gedaan, de geallieerde troepen. Zelfs de Polen hebben ons bevrijd, wist je dat? Die hebben ook meegevochten tegen de nazi's. Hè? Ja, maar ik bedoel, uh, er waren heel veel mensen in Oekraïne de plein in, in die zille graag bij Rusland horen. Ja, nou laat lekker gaan, toch? Het zijn eigenlijk, uh, ja, weet je wat het is. En dan zeggen ze wel: van ja, er zijn zoveel mensen voor niks gestorven op dat plein. Dat vind ik allemaal heel erg. Maar ik heb er niet voor gekozen. He? Ik bedoel... En ik vind het erg allemaal. Mij hoeft dat, geweld is het laatste wat ik wil. Alleen uit zelfverdediging. Dan wel. Want dan heb je geen keuze. Dan zit hij of jij. Of zij of wij. Of weet ik veel. Maar uh, ja, ik weet het niet hoor. Ik heb er een hard hoofd in. Maar ik ga een liedje draaien. Dan, Daniel, Daniel... Weet ik veel wat er staat...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 So hold it so close to your heart And please remember That internet love don't work But we are Just dreaming song Just dreaming in sun Ja, prachtig nummer was dat uh, luisteraardjes Danny Nel met uh, het prachtige nummer Just Dreaming. Ja, oké, okay, we zijn al bijna aan het eind. We hebben nog een paar minuten. Dus... Uh, Jacco, heb jij nog wat uh, aan het volk mee te delen, aan het uh, Vlaamse en Nederlandse volk? Hmm, nou, nee, eigenlijk niet. Uh, het enige indrukwekkend van de week was overal zag je het afscheid van, uh, van Johan Cruijff. Ja, Dat, uh, ja. Ja, de, vooral in Barcelona was het geloof ik nog groter als hier in Nederland hè? heb ik, heb ik ja, begrepen. Dat, uh, ja. dat, dat, uh, ik vond het hier bij Nederland Nederlands en AS allemaal een beetje tegenvallen. Hmm. Dat wel wat groter gemogen wat jou betreft. Het had zeker wel wat groter gemogen. Ja. Ja, ja. Een groot standbeeld met een, uh, met een zee van bloemen eromheen, van een halve kilometer met allemaal. Knielende mensen huilend met, in tranen en wegen weeklaag. Zover wil ik niet gaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, een soort afgouderij, zeg maar. Hè? maar, maar wel, wel wat meer dan, dan, dan nu het geval. En wat ik apart vind is dat dan laten ze gelijk zien. Dat uh, vallen eigenlijk heel erg tegen. Vooral van Ajax. Hoe goed ze hun, uh, ja, hun, hun beste spelen. Maar, maar Hollanders zijn een heel. En... Hollanders zijn een heel nuchter volkje, dat weet je. Ja. Dan, dan komen ze met, de, met de, het idee om de, de arena te kunnen, hè? de schoonstadion ja. te noemen. Ze hebben hier in nee, Nederland iets van doen nou, maar, normaal. Nou ja. dan je al gek genoeg. Kijk, die Spanjaarden. Die, die eren echt een helden. Nou, als je dat ja. zag hoe die dat. Ja, fantastisch. Dat was schitterend, dat was kippen van. Ja, ja, nou dat is hier maar, ook wel mogen. Doen, uh, hier ja. was het echt. Uh, ja drink je niks, gewoon eigenlijk. Kijk, als jij bijvoorbeeld in Nederland uh, iemand zijn leveren, is het van. Wel, dankjewel. En in Spanje is het van. Wow, wow, wow. Je bent een held, je bent een grootheid. Dankjewel. En dan word je geknuffeld en je wordt overladen met weet ik veel wat. En, uh, en hier je en die, ja, zeggen ze dankjewel. Dat was typisch die koele Hollandse uh, ingetogen. Uh, wat zouden ik zeggen, behoudende. En ze leren het maar nooit, hè, die Hollanders. Hè. Die kaaskoppen. Ja, wat dat betreft hebben die buitenlanders wel gelijk, hoor. Die kaaskoppen. Ja! Yeah. Gadverdamme. Een uh, schild dat sterft uit. Uh, uh, uh, wat zeg je? Een schild dat sterft allemaal uit. Ja, ja. Dus, eh, uh, nee, maar dat vond ik dus. Uh... Ik vond ja. ze daar dus in Spanje veel mooier ja zei ze ja helemaal met zijns. ben veel helemaal met ze Van de kruif, uh, ze dus, uh, de mooie de ze in dus de arena, ja ze in de veel mooie ja zeiden had in Spanje tering in de arena. Mm -hmm. Dus dat is helemaal geen ja, ja ze, ze, ze hadden het Olympisch Stadion, het Johan Cruijff ja, Stadion moeten noemen. Want daar is hij begonnen ooit, hè? Ja, ja. dat hadden ze Dat was een echte eerbaan, want hij, ja, hij had de heikel aan, aan dat lelijke ding. Nou vind ik het, eerlijk gezegd... Dat stadion in Den Haag ook, nou niet echt een van de mooiste, maar dat ik zeg maar voorzichtig, want anders kijk ik al die Haganezen hier op mijn nek. Dat vind ik ook niet echt een mooi stadion hoor. Maar dat zeggen we onder elkaar, hè. dus... Uh, dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen, hè. Maar ik weet niet hoe ver Haganezen te luisteren. Ja, dat is wel maar ik ben wel een Ado-fan hoor, dat wel, dat weer wel. Ja, ja, ja, ja. En dat zou heel hard oproepen. Ik ben een ADO-fan. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, mensen zullen misschien ook wat denken, wat is dat voor een halve tamme daar zo aan de andere kant van de radio. Maar dat is DJ Jaap, mensen. En aan de andere kant in uh, de Vele weer is onze vriend Jacco. En we gaan afsluiten. Dat was het alweer, hè? Ja, dat was het alweer. Ja, mensen dat nou. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Het uurtje is alweer een beetje om. En ik eh, ga geen liedje meer draaien nu. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Volgende weekend. Dat is dan week 14 alweer. Uh, ja, dat is dan het komende. Hè? Het is nou zaterdag. Het wordt vandaag nog geplaatst... Op internet, niet op Facebook, maar wel op Twitter. Je kan het zien op de Facebook-account, het Twitter-adres. Waarom doe ik het niet meer op Facebook? Uh, het is wel een beetje gerelateerd aan Patsy Radio. Uh, maar de, de uitzending wordt geplaatst op Twitter, omdat heel veel mensen twitteren. Meer dan als ze op Facebook zitten. En Facebook wordt veel te veel afgeleid, en Twitter niet als een korte berichtje. En dan zien ze, oh ja, oké. Okay. En dan gaan ze allemaal luisteren op Twitter. Dus mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Jacco, jij ook hartstikke bedankt voor je medewerking aan deze prachtige uitzending van Patje Peer Radio. Want voorheen Patje Peer Radio, nu is het Patje Peer Radio. En de reden heb ik natuurlijk al uitgelegd aan het begin van de uitzending. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei.